Rudy Vindrich met het NOS-journaal. Recht op voor moord en doodslag. De Raad voor de Rechtspraak onderschrijft onderzoek van de Volkskrant hierover. Tussen 2006 en 2010 is de gemiddelde straf met twee jaar gestegen. Volgens de raad komt dit omdat de rechters luisteren naar de roep van de maatschappij om zwaardere straffen. Daarnaast zijn er sinds 2006 hogere sancties mogelijk voor moord. Buiten levenslang was 20 jaar zelden langs de straf, nu is dat 30 jaar.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 Er staan nu geen files, ik geef een overzicht van de snelheidscontroles. Die vinden plaats op de A2 Amsterdam-Utrecht tussen de knopen Amsterdam De A12 Utrecht-Arnhem tussen knopen Nunette en Veenendaal. De A77 Boksmeer-Duitse grens tussen Boksmeer en de grens. Tot zover de verkeersinformatie. In cirkel ben jij de artiest. Je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Land. en zie je het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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op, op TV, radio en internet. Goedemorgen. nu weer Zandvoort. Goedemorgen, Zandvoort. De, de vlog van Tine. De hoogste tijd voor Goedemorgen, Zandvoort. Uh, we zijn uh, vandaag in de studio. Omdat we een klein technisch probleempje hebben. We zullen onze gasten hier ook ontvangen. Die worden ondertussen op de hoogte gesteld. En we. Uh, Zende dus helaas niet uit van het altijd gezellige Hotel Hoogland. Maar goed, de studio is ook niet ongezellig. De techniek uh, is uh, vandaag in handen van uh, Jan Kool en Tom Hendricks, waarbij uh, Tom de coachrol uh, heeft. De presentatie vandaag is Yvonne Roosendaal. En mijn mede-presentator zoals u al gehoord heeft, Don de Grebber. Goed, uh, we wachten op onze eerste gast. Die, heeft, uh, die komt er zo aan. We gaan eerst een muziekje draaien, maar eventjes. Jan, laat eens wat horen. The day before you came, hè. ABBA. to Baby ...en best beluisterde Goedemorgen voor het programma. We hebben dan weer een heel leuke samenstelling. Naast ons zit al Gerard Scholten, bekend als de duinwachter van de Waterleiding Duinen. Ja, goedemorgen. Welkom Gerard. Om 10:25 uur komt Fred Boeré. Hij heeft een prijs gekregen voor de verfilming in het spoor van David Livingston. Dan komt onze goede oude Albert-Jan Vos. Hij is onze nieuwe programmeleider, want Lena die krijgt een baby. 10 over 11 heeft de Renswegade geprobeerd iemand te krijgen voor de oefening die gisteravond heeft plaatsgevonden...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 Om 11.25 komt Dolly. Zij is een collega van Roy van Buringen. Want er gaat een grote Sinterklaasfeest-show beginnen in de Krocht. Om 11.40 onze goede oude trouwe Toosbergen van Classic Consters. Zij heeft de Maastrichter Star weer geboekt. En zij gaat daar enthousiast over vertellen. We kijken of er nog kaarten zijn. En kijken of er nog kaarten zijn, dat gaat toch best wel heel erg rap. Ook al moet je er deze keer voor betalen. Oké, okay, Gerard is helemaal van jou.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 Dus we hebben van de zomer dus, ja misschien leuk, uiteindelijk leuk, goed afgelopen, dat er iemand midden in de nacht door de schouting, die stiekem aan het wandelen waren in de duinen, en uh, die ontdekte, die, die hoorde iemand hulp, hulp roepen, oh. en die was dus eigenlijk naast het vaste pad, een schouwpad noemen we dat, langs de knalen, waar het toch een beetje natter was als hij verwacht had, vast gaan zitten met de rolstoel. Oh. En uh, nou, toen mijn collega die werd gebeld, twaalf uur. En toen hebben ze hem alsnog eruit kunnen trekken. Maar die schouting die dus eigenlijk te laat waren. Of stiekem in de duin. Die hebben toch die man gered. Ja, dat hij in ieder geval niet tot de volgende morgen er heeft gestaan. Dus heb je een tip voor de wandelaars die alleen op pad gaan? Nou een mobieltje. Bijna heeft iedereen een mobieltje. En in noodsituaties 1-1-2 kan altijd. Want iedereen weet de boswachters te vinden. En dan komt er zeg maar een, ja, een hulpactie... ...komt er van de grond af... ...dat de boswachter gaat er altijd naar het, naar het hek toe... ...die zou dan de ambulance helpt... ...die vangt die op... ...en zo gaan we het bos in, ...want de politie die kan het ook niet vinden... Zelf, ...als iemand zegt... ...ja, ik sta bij dat en dat bosje... ...nou, wij weten het meestal wel... En, uh, dus, ...dus gewoon 1 en 2 bellen in noodsituaties... Ja. Ja. Dus Gerard, we gaan straks even praten over de excursies... Ja? ...maar je hebt er wat meegenomen... ...waarschijnlijk wil je wel wat vertellen... ...over wat we kunnen zien op ja, dit moment... Ja, ik, ik, ik, ik, ik denk morgen vroeg en fietste ik het duin in dus nou dat wat ik al zei half acht en dan had ik het geluk om nog een paar reën te zien dat ja dan dat is dat is uh, je krijgt bijna prijs als je geen dam hebt gezien als je ons in de duin op bezoek uh, komt maar reën die zijn zeldzaam het worden dus dat geluk had ik drie reën bij elkaar maar ook in die mist hè, dat lekker die, boven die kanalen allemaal die kleuren pracht toch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 ja. Is, is die kardinaal niet die struik die, die zo leeggevreten wordt door uh, rupsen? Ja, zomers. Ja. Ja. Dat je denkt, nou ja, die haalt het niet meer. het niet redden. Nee, nee. En <lacht> nou is het een prachtige bladeren. Ja, dat klopt inderdaad. In het voorjaar wordt hij helemaal ingesponnen door de, door de stippelmot. Ja. En dan ja, wordt je helemaal opgevreten door de rupsjes van de stippelmot. Ja. Maar zo gauw die uitgevlogen zijn, is dat, is dat een wonderbare struik. Daarom hou ik er ook zo van.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 ...daarom is je ook makkelijk te herkennen nu... aangevreten door, door de damhertten. Want damhertten, ja, die hebben dus alleen die ondertanden... ...die schraapt dan langs die bast, Ja. Hij heeft een zachte bast die kardinaalsmuts. Ja. En er zitten veel vitamine en mineralen in. En zo, ja, helpt die kardinaalsmuts eigenlijk... ...die de winter door... Ja. Ja, die is, die is een hele bijzondere struik gewoon. Ja. ja, en nou je het toch over bessen en vreten hebt, die, die duindoorn, die, die gele en oranje besjes. Ja. Uh, die Die alcohol ruiken zelfs. Ja, ja. Gisteren zeker. Ja, dat zit er nu ook in. Ja, ja. Die, die, die, die zijn nu bijna weg. Nou, nee, want je ziet het, hè? Die, die, die vrouwelijke planten, ja, ja. vrouwelijke struiken, die hebben alleen de bessen, hè? de mannelijke mannelijke deel, de helft heeft eigenlijk helemaal geen best. Dat is een mannelijke. En die vrouwelijke struiken, die hebben allemaal die, die besten van de duindoorns. Je ziet er nog volop op, op ja. want die grote groepen koperwieken, krantvogels en uh, spreeuwen, ja, die zijn wel aanwezig, maar die gaan zich eerst altijd goed doen aan die Amerikaanse vogelenkers. Hè, de kersen. Ja. En dan, uh, en later beginnen ze pas aan die, uh, die Duindorens, ja. want dat is ook moeilijker te pakken. Ja. Maar ja, dan dat is hem zuur. En er zit gewoon alcohol in. En, en, en. Eerst zijn ze zuur, dan zijn ze een paar weken lekker. En nu, ik doe het wel eens met kinderexcursies, weet je, dan pak ik er eentje. Ze zijn hartstikke gezond, er zit veel vitamine in. Ja, ja het is ook een beetje, er zit toch een beetje alcohol in nu. Ze zijn gegist, dus uh, ja. ja, dat... dat uh, We krijgen dronken vogels? Dat ja, krijgen wel, ja, ja. Het is wel eens gebeurd en dat er een groepje van die spreeuwen die zo aan het e waren zo aan het eten geweest dat er een paar onder zo'n struik ja, op hun rug lagen. Ja, die pootjes een beetje spatsen. Ja, ja, ja. ja, ja het is uh, een gekke huis ja. eigenlijk. Ja. En, uh, en qua wild, je zei natuurlijk reën en damherten. Andere wild uh, ja, wat, konijnen wat, nog. Ja, wat te nou zien? mooi is, nou, die wintergasten.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 ...werkgroep uh, Kennemerland we ...dus enorm uh, staat goed bekend... ...fanatiek... Ja? ...en ja, als vader dan heb je zelf toch een hele goede... ...vogelaar in je, in je midden... ...en uh, die groep die draait enorm goed... ...ze ringen heel veel... ...en, en enorm veel verschillende soorten... ...vogels die ze daar uh, vangen... ...wegen, ja. onderzoeken en weer loslaten. Ja, ja, ja het was een, was een leuke reportage. Het ja, ja, ja. was uh, goed ja, te ja, zien. Mooi, uh, uh, maar goed, daar hebben jullie niets mee van doen. Dat is een Nee, uh, dat een, is een wij uh, wij Natuurlijk de vergunningen verlenen wij. Ja, en, uh, ja, ja. We houden het gras natuurlijk kort. Hè, dat uh, ja. waterpeil moet op niveau blijven. Dat ja. niet uh, de vogels daar... Uh, ...als ze aan het ringen zijn of vangen zijn... ...dat ze onder het water zijn. Dus ja. het peilbeheer hebben we daar. Dus we doen wel wat uh, een en ander voor ze. Want ik kon nog wat bekijken. Maar uh, verder, de vrijwilligers doen al het werk daar Ja, ja, dat, ja. dat was ook duidelijk dat was een leuke reportage in ieder geval ja. Gerard, wat kunnen we morgen doen in onze waterleiding duinen? De tuin van Zandvoort genoemd Ja, ja. nou gewoon lekker wandelen natuurlijk hè. Wat ik al zei, al die uh, planten, bomen en, en, en dieren gaan genieten Ja, verder is er ook nog een uh, excursie van de, van de natuurgidsen Ook vrijwilligers trouwens hè, Want ja, een heleboel organisaties drijven toch tegenwoordig op vrijwilligers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 En dan krijgen wij pas in december weer uh, extra excursies. Maar anders kom ik dan gewoon nog weer een keertje ja, langs. Precies, toe, ja, dan, ja, <laughs> om ja dat te vertellen. De snert wordt al gekookt. Ja, de snert. En, en, en, ja, ik zie de ja, de 10 december hier van de snertwandeling. Ja, ja dus, er is de een excursie voor kinderen geef met in de kerstvakantie. Waar dat, uh, dat vertel ik dan later wel weer over. Ik vind de titel wel leuk. 28 december, mag ja. ik dat even noemen? Ja. Bunkers, botten en bibberen. Want ja, ja het is het natuurlijk moet... best wel koud, de 28 december. Ja, precies, maar ook een beetje eng natuurlijk. Ja. He, we gaan die bunkers in, Ze moeten met een lantaarnetje. Ik ga altijd voorop, hoor, trouwens. Ja, gelukkig Want maar. je weet het nooit, misschien ligt er toch een fossi in te slapen. Of uh, ja, het is wel eens voorgekomen dat er een zwerver toch lekker ja. bunkers op zoekt. En bunkers worden het nooit koud of zo, het vriest er nooit. Het is zo... Uh, het is niet geriefelijk dat ze geven, nee. maar rond de 10 graden. En uh, ja, het is beter dan buiten natuurlijk. Ja, dus, dat, dat is maar. Ja. Maar spannend! Yes. Oké, okay, ja, nou... hartelijk bedankt! Yvonne nodigt Gerard voor begin ja. december ja. nog een keer uit. Ja, dan om te vertellen wat we allemaal ja. kunnen okay. doen: met de muts en de handschoenen op. Oké, okay, is goed ervoor. Dank je wel. Ja, Dank je wel, Gerard. Goed, van de Zandvoortse wildernis naar de Afrikaanse. Toto, Afrika. of some quiet conversation She's coming in twelve 1290 flights The moonlit winds reflect the stars that ride between toward salvation I stopped an old man along the way Hoping to find some old forgotten words Or ancient melodies As if to say Pray boy, it's raining Strong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 ...of las in het, de, het stukje wat wij hier hebben liggen daarvan... ...dat jij filmer bent... ...we gaan eerst een paar... ...filmer of video'er of beide? Ja, tegenwoordig is filmen vaak video... Hè? Ja, hè? ...het is digitaal... ...en het, het wordt op tape of op geheugenkaartjes vastgelegd... Ja. ...dus het is niet meer het celluloid van vroeger... ...dat klopt. Ja, ja. Je, je filmt ook niet meer letterlijk hè? met film... ...met smalfilm film of, of wat dan ook of nog wel? Nou ja, het is een filmcamera, alleen in plaats van van van het celluloid en lichtgevoelige informatiedrager zit daar een magnetische uh, informatiedrager op. Ja, nou, dat maakt in ieder geval het monteren een stuk leuker en makkelijker en Die veel meer mogelijk. veel en veel makkelijker dan het vroeger Ik was. heb vroeger ook met mijn plak per se ja. en mijn viewer'tje gezeten, Achmin, maar heb, jij ook waarschijnlijk. Dat, dat heb ik ook nog gedaan en ik vond het een ramp. Ja, ja. Het, het is een ramp, want de lassen laten weer los na verloop van tijd en zo. En je hebt veel meer mogelijkheden hiermee. Maar goed, dat zijde. Het onderwerp van vandaag is in spoor van David Livingstone.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 ...zo kreeg hij ook de kans van de directeur van de katoenfabriek om te gaan studeren. Dat heeft hij eerst in Glasgow gedaan, later in Londen. En hij studeerde een heleboel dingen. Hij studeerde theologie en zijn vader was heel erg gelovig. En zijn plan was ook om missionaris te worden. Daardoor is hij ook wel bekend geraakt. Maar daarnaast ook geologie, biologie, medicijnen. Dus het was een, een geniale vent...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 Dat, nee. dat heb ik op school tenminste niet geleerd. En nee, alleen, is dat is die, vrij ja, alleen dat hij alleen dat hij zocht naar Stanley. Nee, hij Stanley zog, zocht naar ja, Livingston. Stanley nee. die zocht naar Livingston. Ja, ja, en dan ja dan dat krijg je inderdaad wel. ook die mooie uitspraak nee. van. Uh, Mr. Livingstone, I presume. Ja, ja. Uh, er was geen blanke verder in. Ik heb nog 200 kilometer Nu de... ik toch nog even ja. vragen voor een goede orde. Uh, overigens heeft Stanley dat waarschijnlijk uit zijn duim gezogen, deze uitspraak. Maar het is een journalist en die moest er geld mee verdienen. Ja, ik dacht wel wat. Ja, ja. Je, hebt een, uh, je hebt gewonnen eigenlijk. Je bent uh, kampioenschap Noord-Holland. En eigenlijk heb je ook van heel Nederland gewonnen. Ja. Kun je daar de uh, luisteraars wat over vertellen? Hoe gaat dat eigenlijk? Ja, hoe, hoe gaat dat?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 Uiteindelijk ook op landelijk of zelfs internationaal niveau mogelijk. Wat is lokaal? Waar moet je het naartoe sturen dan? Nou, dan, dan moet je mee aan, de, aan de, de wedstrijden van je eigen filmclub. Ik ben lid van twee filmclubs. En, nou, en als het een aardige film is, dan uh, krijgt hij voldoende punten en dan mag hij meedoen op een provinciaal festival. Krijgt hij daar voldoende punten en dan, dan stroom je door naar een nationaal uh, evenement, een nationaal filmfestival.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 Je hebt daarvan gebruik gemaakt om daar ook een film van te maken. Ja, ja, ja. Toen ik eenmaal in de gaten had wat, wat voor een kwaliteit en een ongelooflijke figuur David Livingstone was, dacht ik, ik ga kijken of ik die reis kan namaken. Dus echt letterlijk in het spoor ja. van David Livingstone. Ja, en waar haal je dan je informatie vandaan? Hij heeft uitgebreide dagboeken geschreven. Die zijn beschikbaar, die zijn toegankelijk, die heb ik gelezen. En daar kreeg je dus heel veel informatie over datgene wat Livingstone in Afrika had gezien. Bovendien, het was wel heel bijzonder, had hij in zijn gezelschap geen fotograaf. Hoewel je rond 1850 al wel fotografie had. Uh, Omslachtige apparaten, gevoelig en dat soort dingen. Dus dat was niet geschikt. Hij had een schilder in zijn gezelschap. Zeker dus Thomas Baines. En die heeft dus heel veel vastgelegd visueel van datgene wat Livingstone en zijn groep hebben gezien. En dat materiaal plus die citaten uit de, de dagboeken van Livingstone heb ik gebruikt voor een script van de film die ik daar wilde gaan maken.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 De, de flora, de fauna, de rivieren, de, de, de meren, de mensen, wel, ja. de, de, de, de nederzettingen. Er is nog heel veel van te zien. De dorpjes en dergelijke en, zijn er nog? Ja, kijk, ze zijn natuurlijk anders dan in 1850, ja, ja, maar ja. toch is er nog heel veel van die traditionele bouw van, van hutten uit die tijd, is daar nog steeds, wordt daar nog steeds toegepast. Ja. En, en, en bijzonder aardig was dat ik met mijn camerastatief zelfs de plekken heb. Uh, gevonden uh, waar men het statief had neergezet, waar Thomas Beens zijn schildersezel ooit heeft neergezet. Ja. Dus ik kon uh, zeg maar één of één overvloeiers maken van het schilderij naar de werkelijkheid van nu, en omgekeerd. Oh. En dat zit ook in de film. Dat zit in de film. Oké, okay, ja. ja. Ik nog een vraagje. Uh, je had het over dossiers. Uh, waar kun je die dan inzien? Nou, die dagboeken die zijn. Uh, die, daar zit geen auteursrecht meer op. Uh, dus die zijn vrij toegankelijk uh, op internet. Het is dus even googelen, maar je, je kan ze vinden. En als je daarvoor de tijd hebt en je hebt er zin in, dan kan je 750 bladzijden dag op de van de politiekstoon doorleven. Nou, dat kost je een jaartje waarschijnlijk. <lacht> heb je een tip voor jonge mensen die ook van film houden? Die zeggen, nou, ik heb een cameraatje, ik wil wel eens uh, zoals uh, meneer Boeré doet. Uh, ja, kijk, het, het probleem op dit moment bij veel filmclubs is dat ze enorm aan het vergrijzen zijn.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 Ja. Maar ze zijn wel welkom. Stel dat iemand zegt, nou ik wil het toch wel en-en doen. En ik wil op internet blijven, maar ik wil ook toch wel een beetje bijgeschaafd worden. Mensen die al jaren ervaring hebben. Ze zijn, ze zijn meer dan welkom. Mee. Wij doen ons uiterste best om ze te mobiliseren om naar onze clubs te komen. Maar het, het is toch moeilijk en het past kennelijk niet meer in het, in het huidige tijdsbestel dus Stel dat iemand zit te springen, welk telefoonnummer mag je bellen? Ja. Hij kan mij bellen. Ik, ik ken alle filmclubs hier in de omgeving en in Noord-Holland.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 Hij is binnenkort nog wel te zien, deze en film. En daar heeft hij een prijs gewonnen? Daar heeft hij ja, okay. een prijs gewonnen, ja. Oké. Okay. Ik, ik las iets in Vinkeveen. Nog een, ik geloof een dat het. De Ronde 10 december is. Ja. Dan is er een filmfestival in Vinkeveen. 11 december. 11 december. Ja. In Vinkeveen. En dan wordt hij opnieuw gedraaid. Dat is een open festival. Dus daar doen niet alleen leden van filmclubs aan mee. Maar daar kan iedereen, als ze door de selectie komen, een film laten zien. Ja. En dan is het uh, hoogstwaarschijnlijk dat, uh, dat de film in het sport van David Livingstone volgend jaar deel uitmaakt van de Nederlandse inzending naar de Unica. Maar dan moet je een eind weg, want uh, die is volgend jaar, meen ik, in Bulgarije. Ja. Het is een internationaal filmfestival ja. okay. voor amateurfilmers. Een de... laatste opmerking, ja. het huis in de duinen of de bodaan. Ik denk dat die mensen daar heel erg in geïnteresseerd zijn. Of kan dat nog niet, omdat die nog eerst Europees moet... Nee, dat kan. En het hoeft ook niet deze film te zijn. Ik heb inmiddels een aantal documentaires gemaakt. Uh, andere, ook als het om Zandvoort gaat, uh, over het uh, Knipsgeorgel, de restauratie van het in ja. hier in de, de protestante kerk. Uh, ik heb in, van de zomer een film gemaakt over de, de geschiedenis van de, van de, Jans, de Janskerk en het Jansklooster in de Johanitus in Haarlem. Dus er zijn wel wat, uh, wat films die ik, als men daar belangstelling voor heeft. Kom, laten zien ja. en neem maar, maar contact op. Ik nog hoop een? dat iemand luistert van het Huis in de Duin of de ja. Godaan. Uh, en dan is ze uh, kans... nog een Maar kunnen we nog bij herhaling gemist uh, ja. luisteren? Misschien nog een kansje dat hij in het Circus Theater een keer draait ooit. Als ze ja. daar, als we daar ja. video een videobeamer hebben. Beter, als ze daar een betere beamer hebben. <laughs> ja, en ja, dan zou dat ook. <laughs> goed, ik denk dat we alles weten over wat uh, Livingstone bij jou teweeg heeft gebracht. Heel veel. Heel veel, hè? Ja, ja fantastisch man.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 today, I hear every mother say, they just don't appreciate that you get tired. The Stones, Mother's Little Helper, aangeschoven is C.F.M.'s Little Helper. Ja, die keuze voor jou is wel... Uh, ik moest er even over nadenken, maar hij, uh, hij is goed. Hé, hey, dat uh, is onze baas Yvonne ja, nou, Laten we mee praat een beetje voorzichtig zijn. Albert <laughs> okay. Jan Vos, hartstikke leuk dat je er bent. Goedemorgen. Uh, uh, Goedemorgen. Uh, programma. Ja. Baas. Klopt.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 En uh, nou, al die ideeën en suggesties die dan op mij afkomen, die ga ik dan verzamelen en die ga ik dan gebruiken uh, voor het opstellen van een zogenaamde horizontale programmering. Hey, vertel eens, wat, ja. wat, wat, wat versta je dan? CFM, uh, nou je moet het uh, bekijken vanuit het oog van de luisteraars. En uh, onze programmering is zo dat in principe van vrijdagavond tot zondagavond. ...hebben wij een duidelijke, herkenbare programmering. Iedereen weet wanneer Goeiemorgen Zandvoort is... ...iedereen weet nu wanneer oud Zandvoort aan de beurt is... ...en dat soort programma's. En zondag op zondag... ...of zie je film... Zik heet dat, geloof ik. Zik, ja, Zik. zuid programma op de zondagmiddag. Dus dat is duidelijk herkenbaar. Door de week... ...en ik weet dat we met vrijwilligers werken... Maar door de week uh, hebben we dus uh, vaak uh, non-stop muziek. Onderschat dat niet, want de non-stop muziek die geprogrammeerd is, is uh, wordt erg goed beluisterd. Mm -hmm. Het is het derde, derde best beluisterde programma van CFM. Dus het heeft duidelijk een plek uh, verdiend in de programmering. Uh, maar daarnaast heb je natuurlijk uh, ook andere programma's die eigenlijk aan bod zouden moeten komen. En het moet zo zijn dat de luisteraar weet van maandag tot en met vrijdag wanneer welk programma is... Het is nu zo dat je dus duidelijke doelgroep luisteraars hebt, iedereen uh, om een bepaald programma heen, bijvoorbeeld Goedemorgen Zandvoort, duidelijke doelgroep luisteraars, die luisteren vaak zaterdagsmiddags niet. Nee. Nou, en door de weeks, uh, valt het te denken aan ochtendprogramma live, uh, een lunchprogramma live en in de namiddag wederom een live programma. Ja. En dan weet ik al wat je nu gaat vragen? Wie gaat dat doen? Ja! guest. Ja. Ja. Nou, uh, kijk, die komen natuurlijk een heleboel dingen tegen. Maar goed, zo verzamel ik het allemaal. Ik wil door de week een duidelijke herkenbare programmering hebben. Er zijn nu vaak herhalingen geprogrammeerd. Nou, we hebben uh, het, uh, het, de mogelijkheid via de website van uitzending gemist. Dus de herhalingen kunnen mensen via de computer luisteren. Ja. Dus de noodzaak dan.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 Ik, ik vraag me wel eens af, hè. zoals met Goedemorgen Zandvoort doen we de actualiteit en nieuws en, en gebeurtenissen en, en activiteiten. Vaak ben je al eigenlijk een beetje laat op de zaterdagochtend om activiteiten die zo rond het weekend plaatsvinden, om die te melden, want dan hebben mensen al een plan gemaakt of de activiteit is al op vrijdagavond geweest. Klopt, uh, ik, ik begrijp het. Uh, in dat kader kan je dus bezien dat we... Uh, Digitaal is geworden ja. He, Dus we zijn nu ook via het Psycho Digitale kanaal Te, be te beluisteren en te lezen Welk kanaal? Kanaal 40 <laughs> Maar daardoor hebben we ons uh, uh, Luisterbereik ook aanmerkelijk uitgebreid Dus je ja. kan ook nieuws brengen Wat niet direct aan Zandvoort gerelateerd is Maar ook in de omgeving ja. Dat is uit Dus ja. je, kan, je krijgt een veel betere, ruimere Reach voor je nieuwsgaringen ja, uh, waar ik op doel is, zijn, zijn dus activiteiten waar je een kaartje voor moet kopen of wat je moet plannen met je gezin. Uh, en dan die zaterdagochtend al een beetje aan de late kant eigenlijk. Klopt. Op... Nou, daarvoor hebben we natuurlijk ook nog uh, de schrijvende pers, de Zandvoortse Courant. Ja, kijk het is allemaal. Bij nou, onze eigen tekst-TV, ja, tekst waar nu uh, erg actief op uh, uh, geprogrammeerd wordt. En daar kan je dus veel dingen teruglezen.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 Nou, een, een oud spreekwoord zegt van als je als je zeker wil dat het doorgaat, moet je het zelf doen. <laughs> dus uh, ja. En als we daar, nou, stel dat we op één dag zouden beginnen. Ik noem, maar wat, ik noem even, zo even de woensdag. Ja. Dat is een, het zou een prima dag zijn om die programmering in ieder geval op één dag al te krijgen. Ja. Geef dat inhoud, geef dat body. Hè, want ook in Zandvoort willen ze morgens weten wat staat er in de ochtendbladen, wat voor weer is het. En, uh, uh, zijn er files, zijn er geen files?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 Ja. En wellicht dat we dan van daaruit uh, we kunnen gaan groeien. Ja, nou is het zo dat een heleboel vrijwilligers en jongere mensen ja. met een carrière. M klopt. En werk dus wat daar. Werk dan, gaat, dan. De, gaat natuurlijk voor alles. Dus je, je zult niet makkelijk mensen vinden voor, uh, om overdag een live uitzending te doen in de week. Nou, ik hoop je in de toekomst te gaan verbazen. <laughs> ik verbaas kijk, ons kijk, als je niet over na gaat denken nee, hey, je hebt gelijk en, maar uh, en, en, je zult uh, wat problemen tegenkomen daar ben ik me ook absoluut van bewust maar dan moet het zo zijn uh, dat laten we zeggen het zijn allemaal vrijwilligers dus voordat je dat allemaal geëffectueerd hebt ben je al natuurlijk een paar maanden ja, ja. verder maar ik hoop toch na de zomervakantie volgend jaar een, een, laten we zeggen, een horizontale programmering op papier rond te hebben. Ja, oké. Okay. En gaat langzaam, maar we zijn vrijwilligers. En, maar het komt er wel. Oké. Okay. We gaan wel die kant op. Ja. Robert-Jan, als er nou een uh, vrijwilliger zit te springen nu die denkt: ja, nou, nou durf ik het, nou ga ik gewoon. Waar moet hij naartoe bellen, mailen? Nou, uh, naar redactieapenstaartje zfmzandvoort.nl. Dan komt het vanzelf al bij mij terecht. Of via de website, via het contactformulier.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 Een, een script maken voor het programma. Een hele club mensen zijn daarmee bezig. En die zijn me alle even dierbaar. En uh, ja, wij zijn het bestuur bezig, maar dat kan natuurlijk ook nog wel even duren, met een soort zogenaamde soort centrale redactiebalie te gaan maken. Ja. Uh, want daar, dat het daar dan binnenkomt en dan doorgeschoven wordt, dat gebeurt nu al op kleinschalige uh, vlak, maar dat kan natuurlijk uh, wat professioneel, ik vind dat een moeilijk woord, maar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 U is het beste beluisterde programma van ja, CFM, dus dat geeft wel aan dat de luisterdichtheid het hoogst is. Ja, dat, ja, nou, dat is zo nou prima, zo dat ja. werkt dan. Ja. Maar moet diezelfde redactrice die, die die vorm en inhoud in de gaten, moet die dan ook achter te, uh, telefoontjes plegen om achter mensen aan te lopen? Of ze wel komen, of ze wel op tijd zijn, of, uh, Je zou erover kunnen denken om, om daar ook misschien een splitsing in te brengen. Laten we zeggen, het, het, het secretaresse-achtige deel, ja, het secretariat. of secretariaat, ja. en het... het, het, het, het het creatieve deel. Ja, dat, dat, dat, die blauwdruk ligt al klaar. Oké. Okay. Uh, dat is waar je ook mee bezig ja. bent. Dit, nou, nou nee, dat, kijk, dat zijn weer uh, een andere tak van sport. Dat is de, <lacht> in, dat is de invulling van een programma. Ja. Kijk, Mijn taak is, is dat die programmering horizontaal gaat lopen. Ja, ja. En dat het duidelijk herkenbaar wordt voor de luisteraars. Ja, ja. Relationele bezigheden. Nou, hier zou een centrale redactie moeten hebben. Die blauwdruk ligt klaar. Die wordt uh, binnenkort binnen het bestuur besproken.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 Is er, uh, is er iets wat je nog kwijt wilt? Nee, nee, ik heb het hartstikke druk. <laughs> het is vrolijk en verder, maar ik heb in ieder geval iets van meer tijd gehad. Ja, nou, oh, ja. ja, Ik ben jullie zeer erkend, Ja, wij zijn jou erkend, En we verwachten natuurlijk een hoop van jullie. Ja, mm. ja we komen kom nog genoeg los, hoor. Ja, ja, ja dat goed. is wel Succes verder. Ja. Dan, uh, dank nou, je wel. Heel veel sterk. En jij alvast een prettige vakantie. Ja, dank je en, wel. India. Ja, wij spreken elkaar nog wel. Wij spreken elkaar, zeker. Ja, ja. Goed, we zijn uh, bijna aan het einde van, dat, uh, van het eerste uur. We gaan straks uh, in de tweede uur... ...gaan we praten met uh, Pieter Joustra... ...over Oud-Zandvoort. Het programma Oud-Zandvoort, wat hiernaast komt. Maar Pieter heeft een hele planning gemaakt voor de maand december, zag ik. En ik uh, ben wel nieuwsgierig, Pieter. daar Even een tipje van de sluier oplichten, graag. Pieter is al in de... En we gaan praten met... Uh,